De Irakse president Talabani heeft een hersenbloeding gehad. De 79-jarige Talabani is opgenomen in een ziekenhuis in Bagdad. Bronnen binnen de regering omschrijven zijn toestand als kritiek maar stabiel. Volgens de Britse omroep BBC en de Amerikaanse kranten New York Times zeggen Koerdische bronnen dat Talabani in coma ligt. Dat zou een nieuwe tegenslag voor Irak kunnen betekenen. Sinds het vertrek van de Amerikanen uit Irak zeggen vrienden en vijand dat de Talibani een belangrijke rol speelt in het bijeenhouden van het land. In het zuiden van Den Haag zijn twaalf appartementen ontruimd... nadat er in een winkel onder het gebouw brand was uitgebroken. Midden in de nacht was er een explosie in de winkel. Meteen daarna brak er volgens de brandweer een hevige brand uit. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Omdat er boven de winkel aan de dreef appartementen zijn... besloot de brandweer die te ontruimen. De bewoners worden in overleg met de gemeente Den Haag ergens anders opgevangen. Een Belgisch containerschip heeft in de haven van Oranjestad op Aruba... een grote hoeveelheid olie verloren. Bij schoonmaakwerkzaamheden ontstond een olievlek van 1000 vierkante meter. Die dreef vrijwel direct naar Open Zee. Dat leverde gevaar op voor de Arubaanse stranden. Het bureau Rampenbestrijding van het eiland slaagde erin de olie op te ruimen. Het weer nog vannacht op veel plaatsen mist of dichte mist. Minimumtemperatuur iets boven nul. Overdag bewolkt, in de middag wat zon en het wordt een graad of zes. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nu al wakker. Robert Smit en Lingeloe Stone.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 Wilt u reageren op onze uitzending? Bel dan naar ons gratis nummer 0800 1121 of Twitter met hashtag macht. Vandaag begint de vijfde editie van Pink Christmas, de winterse tegenhanger van de Gay Pride in Amsterdam. Tot het nieuwe jaar kleurt Amsterdam net dat beetje extra roze. Irene Hemelaar is directrice van Stichting Pro Gay, die het evenement organiseert. Goedemorgen. Goedemorgen. Pink Christmas, wat kunnen we de komende weken gaan verwachten in Amsterdam? De komende weken kunt u verwachten een, ja, een, een grote variëteit aan uh, activiteiten uh, voor en door lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders. En het kan variëren van een, uh, een ro roze wandeltocht door Amsterdam uh, tot een workshop coming out. Er zijn verschillende feesten, er is een kerstmarkt en natuurlijk ook voor de vijfde keer de Drag Winter Olympics op het uh, Leidseplein. Kunnen we dan een, uh, roze, uh, ja, een roze Amsterdam eigenlijk verwachten? Um, ik. ik... Een roze Amsterdam, in uh, als je kijkt naar uh, de activiteiten die in Amsterdam plaatsvinden, ja zeker, dan uh, kan je een roze Amsterdam verwachten. Er is een mooie agenda met allerlei activiteiten die uh, aantrekkelijk is voor, uh, uh, voor, voor de roze medemens, voor lesbiennes, homoseksuele, biseksuelen en transgenders. Nu had u het net over de Olympische Spelen op het Plein. Kunt u daar wat meer over vertellen? <laughs> ja, dat zijn... Ik had het over de Drag Winter Olympics. Dat is een, een, een soort hilarische uh, winterspelen op de ijsbaan... Ja. waarin uh, mannen verkleed als vrouw en vrouwen verkleed als man... dat zijn de Drag Kings en de Drag Queens... Uh, strijden om mooie prijzen in allerlei uh, ja, winterse uh, spelen. Is dat dan kunstschaatsen of moet ik dan denken aan hartschaatsen? Wat, wat moet ik voor me zien? Uh, er, er zal wel worden uh, door uh, de drag kings en queens, uh, maar ook uh, uh, slee voortrekken op de schaats, uh, met heel veel mensen tegelijk op de slee. Uh, het, het is een hilarische uh, vorm van, uh, van wedstrijd op het ijs. En dus helemaal uh, opgedoofd natuurlijk als drag queen dan? Uh, precies, en drag king. Dus uh, ja. de, de, de kings, dat zijn de, de, vrouwen, de vrouwen die uh, verkleed gaan als man. En waarom nu een winterse tegenhanger van die gay pride? Uh, nou, we organiseren dit voor de vijfde keer. Omdat het uh, ook fijn is om uh, juist in de wintertijd uh, uh, zichtbaar te zijn. Met een evenement. Uh, hè, homoseksualiteit uh, zichtbaar maken in de openbare ruimte. Uh, om, zo de, om op die manier sociale acceptatie te bevorderen. Dat is een van onze doelstellingen van Stichting Pro Gay. En um, uh, ook in de winter uh, is het mooi... Om op die manier een periode van een uh, zeg maar negen tot elf dagen uh, een, een, een lopende agenda te hebben in Amsterdam. waar, uh, waar, zeg maar waar het aantrekkelijk is voor uh, LHBT's, uh, homoseksuelen, om naar Amsterdam te komen en met elkaar uh, uh, te vieren dat we mogen zijn wie we zijn. Ja, ja. de vijfde editie, lustrum editie. Gaan jullie nog iets bijzonders doen? De vijfde editie staat in het teken van verbinding en solidariteit. Twee dingen zijn uh, uh, uh, in dat teken. Uh, de, de kerstmarkt uh, op de Zee-Dijk. Uh, er is ieder jaar een, een roze kerstmarkt geweest, tot nog toe. En uh, dit jaar is die in samenwerking, is die J-Straight. Dus uh, is een, uh, een organisatie van, van de hetero- en de roze ondernemers op de Zee-Dijk. Dat is op zaterdag de 22ste, smiddags en avonds. En um, we zullen dit jaar speciaal voor het Pride Fonds van Amnesty International en COC Nederland uh, een geldinzameling houden. Het Pride Fonds ondersteunt initiatieven in landen waar het heel moeilijk is om homoseksueel, uh, biseksueel of transgender te zijn. En ondersteunt initiatieven in die landen. En uh, in Nederland hebben we het goed, uh, op, so op het gebied van sociale acceptatie kan het altijd nog beter. Um, maar als je kijkt naar sommige buitenlanden... zoals bijvoorbeeld Oeganda... Mm -hmm. waar, uh, um, uh, waar als kerstcadeau aan het volk... Uh, um, ja, de, de, de een, een, een, een wet wordt geïntroduceerd eh, waarin eh, de straf op homoseksualiteit eh, wordt vergroot. Nog net niet de doodstraf, dat is, hebben ze kunnen tegenhouden. Maar in Oeganda eh, ja, heb je gewoon kans op levenslang als je homoseksueel bent nou, om initiatieven in die gebieden. He, dat kan ook uh, uh, Oekraïne, Rusland zijn, uh, mensen die daar actief zijn om de situatie voor, uh, voor LHBT's, voor lesbiennes, mm -hmm. homoseksuelen en transgenders ja. te verbeteren. Uh, daar zamelen we geld voor in. Nou, mooi initiatief dus. Irene Hemelaar, directrice van Stichting Pro, Pro Gay, dank u wel. En vanaf vandaag dus de Pink Christmas in Amsterdam. Het is bijna kerst en ja, we hoorden het net al, er komt dus een Pink Christmas aan, maar het is voor iedereen straks kerst. Over een weekje. En dan hoort deze hit er natuurlijk ook bij: Paul McCartney. Wonderful Christmas Time.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 say up we're here tonight oh. Gardny. Hij was vorige week nog te horen op het benefietconcert Concert voor Sandy... en met niemand minder dan de heren van Nirvana. Zonder Kurt Cobain uiteraard.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 In het Nederlands Dagblad, het mogelijke voorzitterschap van de eurogroep levert Nederland meer, voordelen, of meer nadelen dan voordelen op. Daarvoor waarschuwt Adriaan Schout, hoofd Europese studies van het instituut Klingendaal. Volgens hem is er te weinig discussie over de candidatuur van onze huidige minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem.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 19 december 1676, 16, we gaan verder de tijd terug... vier dappere mannen beginnen aan een legendarische schaatstocht. Een tocht die de geschiedenis in zal gaan als de Twaalfstedentocht. Om vier uur ochtends beginnen de vier uit aan de Zaan... aan de 320 kilometer lange tocht door Noord-Holland. We spreken met schaatshistoricus Max Dole. Hij is onder meer schrijver van het schaatsalfabet... en besteedt daarin aandacht aan deze tocht. Goedemorgen. Goedemorgen. De tocht is 336 jaar geleden. Uh, wat weten we hier nog van? Uh, we weten er nog iets van. Niet al te veel. We weten er nog iets van dankzij het uh, dagboek van Klaaris. Klaas Ares, zo'n kaaskoper. Een van de vier. Mm -hmm. Die heeft uh, een kort bericht in zijn uh, dagboek uh, geschreven. Dat hij dus met drie anderen om vier uur, s'nachts, of eigenlijk s ochtends voor jullie dan, hè... <laughs> ja. um, van Haarlem, Amsterdam, Weesp, de Muiden, Pampus, Monnikendam, Edam, Purmerend. En van daar naar Hoorn, Enkhuizen, Medeblik, Alkmaar en dan weer terug naar Kohan de Zaan. Dus dat zijn twaalf uh, steden die ze hebben aangedaan in zestien uur en nog iets. Zo. Wat heeft, uh, wat heeft deze uh, schaatser uh, geschreven in zijn, boek, in zijn dagboek? Zwakke windje over de Zaan, ben ik in compagnie, dus samen met mijn Dart Arends en Jacob Blauw en Jacob Buurs, morgens om vier in een heldere maan op de schaats uitgereden. Ja, ik, ik neem dus aan dat er inderdaad uh, volle maan was. Uh, wat nog enig licht geeft. Want uh, om vier uur is het natuurlijk hartstikke donker op 19 december. Want hoe bar was deze docht? Uh, ja, ik uh, heb net nog even... Zitten, op Google Maps zitten kijken. Want um, volgens de bronnen zou die 320 kilometer zijn. Zo. Nou, daarbij vergeleken is Delstede toch zo'n Friesland en Peulenschilletje. Want hoeveel kilometer is die? Die is 220, ja. Ja, dus zij deden er even 100 kilometer bij in 1676. Ja, als dat klopt. Ja, het is lastig om na te rekenen. Maar um, ik heb de indruk dat 320 weer net iets te veel is. Uh, 1676 is het is toch voor het eerst uh, verreden? Ja. Is het toch daarna ooit nog een keer gereden? Ja, in 1822 hebben twee broers, Klaas en Willem Oost-Indië, ook uit Kool aan de Het uh, voor de tweede keer gereden. Zij zijn uh, alleen andersom gegaan. Uh, zij hebben daar meer dan een dag over gedaan, uh, ze hadden een harde zuidoostenwind. Hey, hebben zij ook dagboeken achtergelaten? Uh, zij hebben wel notities inderdaad achtergelaten, ja. Dus uh, ze hebben het niet binnen de 24 uur gered, een kwartier langer. Dus ja, bij de echte Elfstedentocht zou je dan uh, geen eindstempel uh, meer krijgen. We hebben het over de twaalf uh, steden tocht nu op dit moment. U zei al, de elf steden tocht was eigenlijk peanut vergeleken met deze twaalf steden tocht. Ja. Hoe kan het dan dat die twaalf steden toch nou nooit dat heilige, die heilige status heeft gekregen van die elf steden tocht? Die twaalf steden tocht, ja, ja, hij is natuurlijk... Uh... Ja, de dat is zeg maar een beetje de vader van de Nederlandse sport. Ja, die heeft van de Elstedentocht een soort uh, evenement gemaakt. Uh, in, in, in zijn tijd, dat is dus begin uh, vorige eeuw, uh, gingen mensen ineens uh, uh, met z'n allen het ijs op. Hè? Tot, tot dan toe schaatsten mensen dit soort tochten alleen. De eerste Elstedentocht is mogelijk in 1740 gereden. En um, ja, in de, in de vorige eeuw was het dus een soort van uh, kom, we gaan met z'n allen vertrekken vanaf één punt. En ja, dan wordt het al snel legendarisch. Nou, in uh, principe had het dus een hype kunnen worden dat het, het gebeuren wat, van de, wat de vier in Koog aan de Zaan in uh, 1676 hadden uh, hebben gepresteerd. Het had zomaar uh, zo kunnen zijn dat wij het iedere, uh, iedere winter weer over de Twaalfstedentocht hadden gehad in plaats van de Elfstedentocht. Ja, voor voor zover dat natuurlijk uh, uh, nu nog te rijden is. en ik weet niet precies uh, uh, of die route, of je die nu nog zou kunnen rijden. Misschien uh, liggen er allerlei obstakels waardoor je zeg maar uh, die tocht niet zo uh, meer zou kunnen rijden zoals in uh, 1676. Maar dat had gekund, ja, als Pimli had gezegd van kom jongens, we gaan in Noord-Holland. Uh, hij, hij woonde per slot van rekening in Haarlem, we gaan in Noord-Holland rijden. Ja, dan had het gekund. Ja, het wordt eigenlijk wel tijd voor een twaalfstedentocht, toch? Iets nieuws? Ja, het zou, het zou wel leuk zijn ja, dat, mm. dat, uh, dat, dat deze tocht eens een keer uh, gereden wordt. Nou, wie weet in 2013. Schaatshistoricus Max Dole, dank u wel voor uw tijd. Graag gedaan. Dit jaar bestaat de Rotterdamse deelgemeente Schaarloos 550 jaar. Tot 1895 was het een los dorp en sinds die tijd maakt het deel uit van Rotterdam. Het afgelopen jaar hebben er allerlei bijzondere evenementen plaatsgevonden om dit te vieren. Die evenementen werden mogelijk gemaakt door ondernemers en bewoners uit Charlo's. En om hen te bedanken begint over een paar uur een onderwater kerstontbijt. Joop van der Hoor is van de organisatie. Goedemorgen. Hele goedemorgen. Onderwaterontbijten, hoe doe je dat nou weer? Ja, dat doe je ongeveer 80 meter onder water. En dat gebeurt in de voetgangersbuis van de Maastunnel in Rotterdam. Dat, dus... zien we, dat, dat verstaan wij onder water. Ah, dus de broodjes worden niet nat, echt? Nee, dat niet. Nee, dat, mag ik, dat mag ik hopen. De mm. tunnel is uh, spatwaterdicht, Maar het is wel echt letterlijk en figuurlijk onder water. En in het gedeelte tussen de stad Rotterdam en het voormalige dorp Jaro's. Het ontbijt is een bedankje. Wat hebben de bewoners en ondernemers zowel georganiseerd het afgelopen jaar? Ja, bijna een jaar lang uh, zijn we met elkaar zijn we bezig. En u uh, geeft dat al uh, heel correct aan. Uh, ondernemers, uh, uh, vrijwilligers uh, uit uh, de deelgemeente Scharloos. Het is toch een, uh, een stuk Rotterdam waar 64.000 mensen woonachtig zijn. Dus dat is eigenlijk toch wel een, uh, een kleine stad in een grote stad. Mm -hmm. uh, mensen hebben 270 in zijn totaliteit... En met het waterontbijt uh, voor zometeen 271 activiteiten. Grote en kleine activiteiten hebben ze georganiseerd. variërend van uh, hele kleinschalige activiteiten... Uh, zoals bijvoorbeeld een, uh, een, uh, een straatactiviteit... Uh, uh, echt met, met zeg maar 30 of 40 mensen... tot massale activiteiten. Een mars, de stoutmoedige met 2500 kinderen, schoolkinderen... Die uh, verkleed als jongvrouw en als ridder door de straten hebben gemarcheerd. Uh, dat soort activiteiten. Nou, wij willen heel graag die, al die vrijwilligers, die mensen van die voetbalverenigingen, de mensen van uh, uh, zeg maar de straten mm -hmm. ja, bedanken. En dat doen we met een uh, kerstontbijt. En dat zijn dus aardig wat mensen, dat zijn aardig wat broodjes dus ook. Uh, ik neem aan dat, uh, dat u en uw uh, ja, ik denk neem aan collega's al een tijdje aan het smeren zijn. Nou, we blijven jullie bellen. Want uh, dat scheelt mij in ieder geval uh, een, uh, een verrekte pols. Uh, we zijn er inderdaad uh, mee bezig, uh, heel veel andere vrijwilligers, uh, mensen van de deelgemeente jaarloze ambtenaren, die uh, op dit moment uh, heel vroeg uit de bed zijn gekomen en uh, bezig zijn samen met, uh, met allerlei uh, andere mensen uh, om uh, de broodjes uh, te smeren, om de tafels neer te zetten. Alles moet natuurlijk uh, in die tunnelbuis uh, gesjouwd worden via de roltrappen naar beneden. En ja, over een paar uurtjes verwachten we daar de eerste mensen die daar komen zitten. Maar ook passanten. Mensen die vanuit Zuid naar Noord gaan, van Noord naar Zuid. Die nergens van weten, die deze ochtend met slaperige ogen de rondroppen afkomen. Ze worden gevraagd om lekker aan te zitten en met ons een croissantje te eten en een kopje koffie te drinken. Dus wij kunnen ook nog even aanschuiven in de Maastunnel ja. zometeen. Je hebt nog tijd gehad om vanaf Hilversum uh, uh, deze kant op te komen, dus ik ben meer dan welkom. Nu bestaat uh, Charlo's dit jaar 550 jaar. Waarom vieren jullie juist deze leeftijd? Wat is hier bijzonder aan? Nou, um, ik hoef niet uh, te vertellen dat, het, uh, in, dat we in een uh, situatie zijn waar, uh, waar eigenlijk een feestje niet, uh, niet te vieren valt. Uh, er is somberheid, er is... Uh, uh, toch wel, uh, eh, mensen zeggen uh, crisis, en dat vonden wij toch zeker ook uh, met dat op, de, uh, uh, de, op het oog, mm hebben -hmm. gezegd van nou, uh, laten we niet de zonde zijn. Dit is een mooi getal, 550, waar uh, we niet alleen bij stil willen staan in verband met de, uh, de historische kant uh, van het geheel, maar toch ook wel om te laten zien dat je ook in mindere tijden met relatief weinig geld, vaak met, zonder helemaal geld, met alleen maar vrijwilligerswerk, dat je toch hele leuke feestjes kan vieren. Ja, en dan, dus, dan, dan, dan is dus, ja, het is dus crisis, het zijn dus allemaal lastige tijden. En dan kan Charles kan toch een feestje vieren. Wat kenmerkt Charles nou? Nou, sowieso dat er altijd licht is aan het eind van de tunnel, vanmiddag of, of deze ochtend letterlijk en figuurlijk natuurlijk. <laughs> Uh, dat willen we in ieder geval laten zien. Ja, Wat kenmerkt sjaarloos? Het is een stukje Rotterdam. Daar zijn we met elkaar trots uh, zijn we erop. Uh, wat dat betreft willen we ook best uh, Rotterdammer genoemd worden. Naast het feit dat je sjaarlozer bent. En daar gaat het uiteindelijk wel om. Uh, in het verleden was het zo als je op de camping stond in, in Frankrijk. Uh, men vroeg waar, waar kom je vandaan. Nou, dan zei je: Trots Rotterdam. En als men dan zei van uh, welk gedeelte Rotterdam, dan werd het al wat minder. Dan zei je: Rotterdam uh, Zuid. En als men dan door ging vragen, en welk, welk gedeelte van Rotterdam Zuid? Eh, Charloes, Nou, dat ging heel snel, omdat je het bijna niet kon verstaan. En nu wordt het met kracht wordt het uitgesproken. Charlo's. Daar komen we vandaan, daar zijn we trots op. Niet alleen 64.000 inwoners, maar 167, het is maar een getal. Dus het is 55, maar toch ook weer iets om trots op te zijn. Ja. 167 nationaliteiten. Pioniers uh, die ooit hier naartoe zijn gekomen, voorgangers uh, van uh, zeg maar de huidige bevolking, een kleurrijk uh, palet. Mensen uit Spanje, uit, uh, uit Italië, uit Griekenland, uit Capverdië, uit uh, um, allerlei ja, windstreken van, uh, van de wereld, zijn naar Rotterdam uitgekomen om de havens te graven, om daar te gaan werken, om geluk te zoeken. Nou, dat vinden we niks negatief, uh, want wie zoekt niet het geluk? Die zijn allemaal daar neergestreken. Om welke reden dan ook, economische reden, om er beter van te worden. Zijn gebleven, zijn verliefd geworden in Charlo's en op Charlo's. En u bent ook verliefd op Charlo's. Joop van der Hoor, dank u wel. En vandaag eindigt Charlo's haar 550ste jubileumjaar met een speciaal onderwaterontbijt. Zometeen gaan we het hebben over ondernemen in Nigeria. Want wie als ondernemer in 2013 grote winsten wil maken... moet maar eens gaan kijken naar dat Afrikaanse land. Dat zometeen op Radio 1 in Nu al Wakker. Maar eerst fun met Some Nights. Some nights I stay up, But I still wake up, I still see you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 Van met Sam Knight. Straks gaan we kijken in Afrika, Nigeria, Kenia. Maar eerst om de hoek met het nieuwste minuutje Schut. Er woedt een zeer grote brand aan de Dreef in Den Haag. De vlammen slaan inmiddels niet meer uit. Een woordvoerder van de brandweer. Het is een uh, portiekwoning met daaronder uh, winkelplint. Uh, daarvan zijn twee portieken met ieder zes woningen ontruimd. En daarmee zijn ook de bewoners geëvacueerd. Er is niemand gewond geraakt, over de oorzaak is nog niks bekend. De bonnetjesaffaire van ex-staatssecretaris en voormalige gedeputeerde Kover Daes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 Het Nieuwsminuutje. Dankjewel, Annette Schut. Wie als ondernemer in 2013 grote winsten wil maken... zou eens naar Nigeria moeten kijken. Steeds vaker vestigen Nederlandse bedrijven zich in het Afrikaanse land... waar de economische groei enorm is. Dick Venema is een van die Nederlandse ondernemers... die in Nigeria een succesvolle ICT-onderneming heeft opgericht. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is Nigeria zo'n goede basis voor Nederlandse bedrijven? Uh, op dit moment is Nigeria een, een sterke groeimarkt. Um, waar volop mogelijkheden zijn. Waar liggen die mogelijkheden? Uh, ik denk op dit moment dat de mogelijkheden voor het MKB heel sterk zijn, omdat ze daar nog uh, zeker kwaliteiten vakmanschap kunnen gebruiken. Uh, andere gebieden uh, kunnen we denken aan nutsvoorzieningen, uh, transport, logistiek, uh, ICT uh, en landbouw en, en ve veeteelt. Ja, en, en waarom is juist daar zoveel behoefte aan? Uh, ik denk dat ze daar nog een stuk gebrek aan kennis hebben en dat Nederlanders daar uitstekend uh, geschikt voor zijn. Om dat, uh, dat traject op te pakken, dat is natuurlijk meerdere malen ook in het buitenland bewezen. Is, is Nigeria zo'n zo ontwikkeld land? Wij kennen Nigeria niet zo goed. Uh, nee, Nigeria is niet een, uh, niet een sterk ontwikkeld land. Op dit moment uh, is het wel heel sterk in ontwikkeling. Sinds ik er een jaar kom, uh, veranderen dingen heel sterk. Als we kijken naar de hotels die in, in Lagos gebouwd worden, uh, de, de, zeg maar de, de winkelcentra die op dit moment ontstaan, denk ik dat uh, de ontwikkeling heel erg hard gaat. Ja. Met De kennis die wij dus hier in Nederland en uh, überhaupt in Europa uh, bezitten, ja. die zouden wij heel erg goed kunnen toepassen in Nigeria. Ja, absoluut. absoluut. Dat, dat missen ze heel erg nog. Ja. Nu ja. denk ik bij Nigeria gelijk aan een corrupt land. Hè. Een tijdje geleden was het zelfs het meest corrupte land van de wereld. Het Lijkt mij niet heel aantrekkelijk om als ondernemer te beginnen. Ik, uh, ik denk dat, uh, dat je daar gewoon als ondernemer uh, heen moet gaan en je, en je daar niet mee moet bemoeien. Um, ik denk dat de private ondernemingen op dit moment daar uh, het voortouw in nemen en, uh, en het zeer goed doen en uh, zich daar ook van afwenden. Wat was voor u nou die doorslaggevende factor om naar Nigeria te gaan? Eigenlijk ben ik er uh, als toerist als eerste heen gegaan. Um, en ik kwam eraan, ik zag dat dingen daar heel sterk aan het veranderen waren. Mijn beeld veranderde heel sterk. Um, heb daar met ondernemers gepraat, rondgekeken. En heb toen eigenlijk een beslissing genomen om daar wat te gaan starten. In een, in een klein formaat. En op dit moment uh, zijn we zover dat we in januari in investeren gaan aantrekken. En dat verder uit gaan bouwen. Nou, hoe lang bent u nu in Nigeria actief? Uh, een jaar. Exact een jaar. Exact een jaar. En uh, ja. ja, ik kan me voorstellen dat u veel mensen bent tegengekomen, veel, uh, veel nieuwe ervaringen hebt opgedaan. Ja. Uh, we hadden het net al over die corruptie. Heeft u uh, zelf wel eens uh, dergelijke praktijken, corruptiepraktijken meegemaakt? Nee, nee op dit moment niet. Um, ik heb zelfs contact met de Nederlandse ambassade en. Uh... Dat, uh, dat wordt ook aangeraden om dat eventueel te melden of, uh, of, of het er gewoon helemaal uh, niet mee in zee te gaan, gewoon, uh, gewoon weg te lopen ervan. Nou, ja. kent, u, kent u collega's of, of, of, of vrienden die daar wel mee in aanraking zijn gekomen? Nou, we lezen allemaal de nieuwsberichten wel eens. Um, ik, toevallig is ik van de week over Dunlop, de bandenfabrikant, een artikel te lezen. En die hebben gewoon problemen met, uh, met spullen door de haven heen loodsen. Ehm... Um, de, de, de goederen blijven lang liggen, het wordt getraineerd. Dat zijn al wel kleine dingetjes die er zijn. Ik uh, ben zelf nog niet tegengekomen. Ik, weet, ik heb ook nog geen mensen gesproken die daar last hebben, van mm. hebben gehad. Uh, de nodige oplettendheid is dus wel gewenst in Nigeria? Ja, absoluut. absoluut ja. Komt er ja. nu ook veel Nederlandse ondernemers tegen daar? Ja, eigenlijk wel. Uh, van, uh, van Heineken tot een cacaofabrikant, Echt uh, diverse, uh, uh, noem maar op. De, de, de grote multinationals zitten er allemaal. Friesland, Coppina, echt de, de grotere bedrijven. Ik denk op dit moment dat er kansen en mogelijkheden voor het MKB er liggen. Ja. Nu heeft u een UCT-onderneming onder, in Nigeria. 2013 komt er bijna aan. Wat staat er op de planning? Uh, bouw van een datacenter. In, in Nigeria, wat een heel groot project is. Uh, en voor de rest, uh, adviesdiensten, zeg maar, voor, uh, voor de midden- en kleinbedrijf en wat, uh, wat grotere bedrijven daar. Dus het ziet er heel, uh, heel rooskleurig uit. De, er valt nog genoeg te doen in Nigeria. Absoluut, ja, mogelijkheden is dat. Ja, ja, ja. Dick Venema, Nederlands ondernemer, die in Nigeria een succesvolle ICT-onderneming heeft opgericht. Uh, dank u wel. Graag gedaan. Het mediacircus van Serious Request is inmiddels volop bezig... maar ook in Kenia wordt vandaag een glazen huis geopend. En daar gaan we zo meteen over praten met 3FM-radiomaker Rudy Makai. Maar eerst, Marokkaanse jongeren die van alles willen weten over liefde, seks en de islam... kunnen vanaf woensdag terecht op marok.nl. Een website die maandelijks door een kwart miljoen Marokkaanse Nederlanders wordt bezocht. Reden voor onze verslaggever Annette Schut om eens dieper op die materie in te gaan. Ja, want hoe zit het eigenlijk met moslims die daarnaast ook homoseksueel zijn? Ze ging op, zoek, op bezoek bij Ishet Hussein, zelf homo, moslim en coördinator van de Veilige Haven, een steunpunt voor mensen van verschillende culturele achtergronden die homoseksueel zijn. Want moslim zijn en homoseksueel is vaak een ingewikkelde combinatie. Ik denk dat het onwetendheid is dat um Um, je hebt natuurlijk een heteronormatieve samenleving, hebt, zowel in Nederland als in andere landen. Um, Heteroseksualiteit is de norm, dus dan uh, denken mensen snel dat homoseksualiteit niet kan of niet mag. Dat homoseksuele moslims vastlopen in hun leven heeft onder andere te maken met een niet accepterende omgeving of angst daarvoor. En um, daarnaast heeft het ook te maken met onder andere loyaliteit naar de familie toe. Dat ze zichzelf schuldig voelen. Dat ze soms zelf geen homoseksueel willen zijn. Dus geen zelfacceptatie. En um, misschien zelfs soms ook um, discriminatie van de gay scene. Dat kan ook nog. Get me out into the night. Ja, sommigen die uh, krijgen wel acceptatie van hun familie, maar die hebben het bijvoorbeeld zelf nog niet uh, geaccepteerd. Psychosociale klachten, bijvoorbeeld depressies, uh, klachten qua gezondheid. Dat zien we heel erg. Um, daarnaast zijn het ook gewoon dingen die een gevolg zijn van hun situatie. Dat ze bijvoorbeeld vastlopen in de studie. Dat ze bijvoorbeeld uh, vastlopen met het uh, werk. En anderen die worden inderdaad letterlijk wel verstoten door hun familie. Dus die uh, zijn alles uh, kwijt wat hun digibaal was. Dat gebeurt helaas ook. Um, ja, als je uitgaat van uh, 5 tot 8 procent. Um, ja, wat de meeste onderzoeken aangeven over homoseksualiteit. En je gaat ervan uit dat er ongeveer een miljoen moslims in Nederland wonen. Dan kom je dus uit op uh, 80.000. Want ik, word, ik heb hier bijvoorbeeld zelfs de Bijbel roze geschreven. En dat over de Koran is echt nog on ondenkbaar, alhoewel ik dat ook in de toekomst wel zie gebeuren. Ja, De uh, moslims zijn gewoon een tijd geleden gestopt met uh, um, daarover na te denken en gestopt met um, de vooruitstrevende um, ja, samenleving, maatschappij, de vooruitstrevende groep die ze bijvoorbeeld wel waren ooit. Ik denk dat eigenlijk alleen maar de problemen tussen aanhalingstekens, want er zijn niet altijd problemen, uh, maar toch denk ik dat de problemen wel gaan groeien de aankomende jaren. Omdat steeds meer jongens en meiden uit de kast gaan komen. Met alle gevolgen van dien. Of gedeeltelijk uit de kast gaan komen. Alsnog met alle gevolgen van dien. En um, ja, ik denk dat dat een, uh, een uh, gang van zaken is die niet meer tegen te houden is. Ja. Ik denk dat er meer jongens en meiden zich bewust gaan worden van hun geaardheid. Dus van hun homoseksualiteit. En um, dat ze er meer mee gaan doen. Dus het gaat wel toenemen. Meer mensen gaan ermee geconfronteerd worden. Maar nu is er al een generatie moslim, um, ja, moslims en homoseksuelen... die, um, die opkomen voor, voor hun eigen rechten... Dus het is een beetje, het is niet per se een negatieve ontwikkeling. Dus, want die generatie jongens en meiden die, uh, ja, die eigenlijk ook helemaal uit de kast komen. En die zelfs uh, het publieke debat aangaan. Of zichtbaar zijn in de samenleving op uh, allerlei manieren. Die generatie is er al. Die uh, daar, ja daar maak ik deel van uit. En in dat opzicht zijn wij de pioniers. Ja, die echt nu voor ons eigen belangen opkomen. reportage van onze verslaggever Annette Schut. Wie zelf nu met zulke problemen worstelt en contact zoekt met iemand zoals Isjet... kan terecht bij zijn project De Veilige Haven. Mailen kan naar veiligehavencoc Drie DJ's die met lege magen radio maken tegen babysterfte. In Enschede is het mediacircus van Serious Request inmiddels volop bezig. Maar Nederland is niet het enige land dat zich met radiomaken inzet voor een goed doel. Ook in Kenia staat een glazen huis, wat vandaag op slot gaat. Met hetzelfde idee wordt er de komende dagen geld opgehaald voor een goed doel. Radiomaker Rudy Makai is namens 3FM bij het glazen huis in Nairobi. Rudy, goedemorgen. Goedemorgen, hallo. Voordat we het over het glazen huis in Kenia gaan hebben, eerst even het volgende. <middels> Ja, want van harte gefeliciteerd. Je bent namelijk ook jarig vandaag, hè? Dankjewel, wat lief. Ja, klopt, ja. Hoe gaat het Eendert... daar in Kenia? Voel je een beetje jarig, 31 jaar? Uh, nee, ik voel me totaal niet jarig. En uh, dat heeft ermee te maken dat uh, ja, ik er helemaal niet mee bezig ben. We zijn hier bezig met uh, uh, heel hard duimen en hopen dat het, uh, dat het huis uh, op tijd klaarkomt. En dat alles... Op tijd geregeld is om, uh, om straks te beginnen. Dat is voor ons over. Nou, eens even kijken, over een dik uur. Dan uh, willen we. Klink. Dan willen we eigenlijk gaan beginnen. Acht uur onze tijd, dat is dan voor jullie zes uur. Dan, dan willen we eigenlijk van start met Klaas Huis. Maar en, je zegt uh, het een beetje twijfelachtig. Is het huis nog niet helemaal ja. klaar? <laughs> nee, het is nog niet helemaal klaar. En dat. Uh, Um, dat is op zich ook wel uh, uh, ingecalculeerd. We doen dat ieder jaar hier echt heel last minute, dat is grappig, want in, in, in Enschede bijvoorbeeld zijn ze dan echt weken van tevoren bezig met een, met een half dorp aanleggen en alle infrastructuren. En, uh, en hier beginnen ze uh, ja, heel rustig twee dagen van tevoren met alles opzetten. En uh, dat pakt, uh, dat pakt er altijd goed uit hoor. Dat, dus echt uh, complimenten voor de Kenianen dat ze dat echt zo snel uit de grond kunnen stampen hier. Maar uh, het heeft gisteren uh, de hele dag geregend. Waardoor er eigenlijk niet echt uh, effectief opgebouwd kan worden. En. Er was gisteren heel, heel vroeg in de ochtend ook nog eens een, een, een, een traangasgranaat op het, op het plein gegooid... waar we hier de boel opzetten terwijl er opgezet werd... waardoor iedereen ja, even stil lag, zal ik ja. maar zeggen. Dus um, ja, het heeft de vertraging opgelopen. En ik moet zeggen, ik ging um, vier uur geleden ging ik uh, naar bed om... Uh, uh, nou ja, uh, te, toen stond ik nog uh, te, wat te filmen bij, bij het huis hier... En toen zaten bijvoorbeeld nog niet alle ruiten erin. Dus, en, dan, en, en dan moet daarna ook nog eens alle, alle inboedel erin als het ware. En alle, ja, bijvoorbeeld een, een, een, ja, alle verbindingen nog gelegd worden. Want anders kan je helemaal niet eens uitzenden. Dus het is heel spannend. Maar ik weet ook alweer de Kenianen kennende. Als ik straks naar buiten stap, dan zal er we ongetwijfeld wel weer alles op tijd klaar zijn. Maar het was dit jaar wel echt heel erg kiele kiele. Nu kennen we de aanpak van We Crest eigenlijk in Nederland. Hoe pakken ze het nou in Kenia aan? Het gaat sowieso allemaal wat, wat last minute... Ja, gaat, nou, zeker qua opzet van het huis, maar de rest wordt dan wel heel lang voorbereid. En wat, wat we niet doen is geld inzamelen, want dat, dat hebben de mensen hier simpelweg niet. Je kan wel vragen, breng je geld naar het glazen huis, maar mensen hebben hier gewoon niet zoveel geld. Dus dan, dat, uh, dat, dat zou eigenlijk niet werken. Maar je, wat doen moet, jullie dan? Ja, wij, wij focussen ieder jaar op een, op een heel belangrijk thema voor de Kenianen. En ik zeg we, maar eigenlijk kiezen zij het thema zelf. Uh, wat, wat op dat moment heel belangrijk is voor hen. Bijvoorbeeld vorig jaar was er een tekort aan bloed in de ziekenhuizen. En toen hebben we in ruil voor, voor een request. Hè, want je kan wel plaatjes aanvragen. Gaf, gaf je geen geld, maar gaf je bloed? Nou, dit jaar staat alles in het teken van de verkiezingen die er aan zitten te komen. Bij de vorige verkiezingen in 2008... Uh, ja. Is de boel eigenlijk zo uit de hand gelopen dat daarna uh, een kwart miljoen mensen op de vlucht is geslagen? Er zijn meer dan duizend mensen vermoord. En om dat te voorkomen uh, gaan wij bij het Glazen Huis nu, of tenminste om dat te helpen te voorkomen... Um, gaan wij bij het Glazen Huis nu, uh, iedereen die een plaat aanvraagt, gaan wij uh, voorlichting geven over verkiezingen. Eerlijke verkiezingen over het internationaal strafhof in Den Haag. Um, om ze maar uh, ja, voor te lichten hoe het eigenlijk werkt. Eerlijke verkiezingen en, en wat je daarvoor moet doen. En daarbij komt dat heel veel mensen niet mogen stemmen, omdat ze geen stempas hebben. Oh. En, en, en die kunnen ze alleen maar krijgen als ze ook nog eens een keer een legitimatie hebben. Die hebben heel veel mensen ook niet, omdat ze dat nooit nodig hebben gehad... en dus dat geld niet willen uitgeven daaraan. Ja. En ook die mensen gaan we voorlichten het belang van een legitimatie... en gaan we proberen te helpen om aan legitimatie te komen. Hoe dat goed doe je start... dat dan? Uh, vooral met de voorlichting. En uh, er zijn hier heel veel vrijwilligers uh, van de gemeente. Er de, de komen de presidentskandidaten die komen langs en die gaan uh, we geven een soort van uh, workshops... Waarbij met honderd man per keer uh, in een tent uh, allerlei uh, dingen worden uitgelegd over eerlijke verkiezingen. Aan het einde van de rit krijgen ze allemaal een soort ja, certificaat. Je kan het een, een, een, een verklaring van goed gedrag noemen. Of een, ja, een soort van certificaat van deze persoon heeft actief deelgenomen hieraan. En uh, dat is iets wat ze ook weer mee kunnen nemen als ze een, een, bijvoorbeeld een legitimatie of een stempas kunnen aanvragen. En dat zal ze dan wel weer een stapje dichterbij helpen. Dat loopt hier allemaal net even iets anders dan... Uh, uh, dan in Nederland de stempas aanvragen gaat meestal niet zo heel makkelijk. Um, dus dat zijn dingen wat, wat we hier gaan doen. Um, verder wordt er opnieuw ook weer bloed ingezameld. Dus je kan ook kiezen, oké, okay, ik ga ook weer bloed geven. Um, uh, dus er wordt eigenlijk van alles georganiseerd hier bij het huis. Nu in nou, met... Nederland kent Serious Request eigenlijk ieder jaar een soort hit... waarop alle diertjes eigenlijk helemaal uit hun dak gaan... inclusief eigenlijk alle mensen om het huis heen. Welke hit wordt dat dit jaar in Kenia? Ik heb echt nog geen idee, maar dat gaan we wel weer meemaken. Vorig jaar was het een liedje dat heette Puff, pas, Puff, pas, Pass. Dus uh, ik neem twee trekjes van mijn joint en dan geef ik hem door. Puff, Puff, Pass. Ze zijn hier wel heel erg van de reggae en de reggaeton bijvoorbeeld. Dus de muziek is ook totaal anders. Ja, het is echt uh, swingen daar de hele tijd, lijkt me. Het is alleen maar met de kont te schudden en dat is <laughs> ook wel leuk om te zien. Um, nee, maar dat gaan we wel meemaken. Maar ik heb nu nog geen flauw idee wat het gaat worden. Want je zit er voor het derde jaar. Komen er nu veel mensen op af? Net als in Nederland dat daar echt duizenden mensen staan? Ja, ja, ja, ja. we hebben echt op een, op een plein ook, net als in Nederland, het glazen Huis staan. En uh, nou ja, 20 meter verderop staat een enorm podium... waar de hele dag door optredens worden gegeven. Er wordt gedanst. Uh, er komen allerlei artiesten uit Kenia. We hebben een tentoonstelling over... ...over de onlusten na de verkiezingen in 2008. En je ziet ieder jaar dat daar heel erg veel mensen op afkomen. Dat heeft ook mee te maken dat we echt wel in de, op het dikste plein van Nairobi staan... ...waar heel veel mensen voorbij komen. En uh, ja, dat leeft enorm hier. Het is um, van een radiostation, ghetto radio... ...dat is ook vergelijkbaar met... De 3FM van Nederland, zo zijn zij hier mm -hmm. in Nairobi. Iedereen kent het. En ja, die komt ja. wel even langs om, om, om even een glimp op te vangen van de DJ's en de artiesten. Ja. Het wordt absoluut een groot feest in Nairobi. Dankjewel Rudy Makai die de aankomende dagen daar verslag gaat doen. Bij het Glazen Huis in Kenia. Yes, dankjewel meteen bellen met onze correspondent in Washington... om te praten over het, uh, eigenlijk, de, ja, de hele situatie rondom die wapens. Hè. Uh, de Amerikanen zijn gek op hun wapens, ook na het drama in Newton. Maar toch laten steeds meer tegenstanders zich horen. Dat zometeen. Eerst Raccoon, Liverpool Rain. Stuck in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 I'll stick by you forever, you can do it in vain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 I'm not afraid to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 In vain, oh no, never in vain. We travel the houses, soothing the pain. Put a smile on my face once again, so. het is bijna vijf voor vijf en dit was Koen met Liverpool Rain. De Holland-Amerika-lijn met Wouter Zantingen. Al ruim 200 jaar geeft de Amerikaanse grondwet iedere burger het recht om een wapen te dragen. Drie wapens waren voor een 20-jarige jongen genoeg om een bloedblad aan te richten. Op basisschool Sandy Hook in Newtown, Connecticut, werden vrijdagochtend 20 kinderen en 6 volwassenen gedood. Amerikanen zijn gek op hun wapens, ook na het drama in Newtown volgende vorige week. Maar toch laten steeds meer tegenstanders zich horen. Afgelopen weekend leverden Amerikanen massaal hun wapens in en tekenden een petitie voor een nieuwe wapenwet. Het heeft een record aantal handtekeningen gekregen. We hebben het erover met onze correspondent Wouter Zantingen in Washington. Goedemorgen. Goedemorgen. Is het drama in Newtown nu ook in Washington het verhaal van de dag? Absoluut, het is hier zeker het uh, gesprek van de dag. Het wordt wel vergeleken met, uh, met 11 september. Het wordt gezegd dat het 11 september van school is uh, hier. En het is ook voor het eerst zo, uh, zeker dit jaar, maar misschien ook wel echt in, in de jaren, dat er ook echt uitgebreid gepraat wordt over wapenbezit. Mm -hmm. Bijvoorbeeld uh, eerder dit jaar met de uh, in Aurora, en we hebben er nog een aantal gehad dit jaar. In dit uh, jaar wordt dat allemaal weer. Er uh, wordt daar niet echt over gepraat, maar dit keer wel. En zelfs de wapenlobbyorganisatie uh, NRA heeft uh, na vier dagen stilzwijgen ook gereageerd op de Wat hebben zij gezegd? Nou ja, eerst hebben ze dus uh, bewust vier dagen gewacht om, uh, om de families te laten rouwen. Dat is wat ze, wat ze nu zeggen. Uh, meestal laten ze niets van zich horen, omdat ja, ze kunnen natuurlijk weinig positiefs over wapens zeggen, wapen zeggen in zo'n uh, tijd. Uh, en ze hebben nu een uh, verklaring laten uitgaan waarin ze zeggen dat uh, zij bestaan uit een uh, 4 miljoen moeders, vaders, zonen en dochters. En dat ze geschokt en bedroefd en gebroken zijn door het nieuws van de gruwelijke en uh, zinloze moord in Newton. En, en dat is wel heel erg nieuw, dat ze uh, bereid zijn om een serieuze bijdrage te bieden om toekomstige drama's uh, zoals in Connecticut te voorkomen. Hoe kan zo'n NRA dat daaraan meehelpen? NRA is een ontzettend uh, machtige lobbyorganisatie, Zeker vergeleken met de grootte van de uh, uh, wapenorganisatie uh, hier. Want het zijn kijk, vooral kleine en middelgrote bedrijfjes die wapens maken van ongeveer 200 jaar uh, lang. Je moet dan denken aan bedrijven zoals Remington en zo. En het zijn dan vooral ja, wapens voor uh, jagers en, en, en wat uh, handgeweren. Uh, maar wat de NRA kan doen is, omdat ze dus 4 miljoen hele loyale leden hebben... Uh, kunnen ze misschien wel die mede uh, meekrijgen om uh, wat aanpassingen te doen aan de huidige wapenwet. En als we kijken naar president Obama, hij er wel eens een beetje onduidelijk is in zijn standpunt. Heeft hij nu al een duidelijk standpunt ingenomen in dit wapenbezitverhaal? Ja, het was wel duidelijk dat er iets aan zat te komen. Zeker ook na zijn indrukwekkende toespraak van afgelopen zondag. Het was nog wat onduidelijk. Uh, maar nu heeft de, de senator uit Californië, Dianne Feinstein... Gezegd dat uh, wapenbezit duidelijk aangepakt moet worden. Ze wil dat uh, de, de assault-weapon-ban uh, assault uh, die onder Clinton is afgeschaft, weer opnieuw wordt uh, uh, ingesteld. En Obama heeft nu gezegd dat hij daarvoor zou zijn. Maar is het een, een reëel beeld om uh, tegen een Amerikaan te zeggen: lever je wapen in? Ja, zo'n zo verbod zou ook niet gaan over het inleveren van wapens. Het gaat dan vooral over de verkoop van nieuwe wapens. Kijk, de wapens zijn te vers verspreid in de VS om daar echt iets aan te doen. Uh, 47 procent, bijna de helft van alle Amerikanen, heeft een wapen in huis. En ook net na uh, Aurora in Colorado, naar de schietpartij, daar is een, uh, een onderzoek gedaan. En het blijkt dat meer dan 70 van Amerikanen er gewoon voor is dat er een wapenbezit is. Ja, en wat zou een verbod gaan betekenen in de VS, mocht het er ooit doorkomen? Nou ja, verbod betekent dus in ieder geval uh, op die assault -wapen. Want Nogmaals, dit gaat dan alleen maar om het hogere kaliberen wapens. Want uh, uh, jachtgeweren, shotguns, uh, pistolen, daar gaat het dan niet om. Uh, worden dan, ja, kunnen dan niet meer uh, verkocht worden. Maar ja, goed, wat er dan nou in omloop is, dat, uh, dat blijft Ja, heb jij nou eigenlijk zelf ook een wapen? Ik heb zelf geen wapen, maar ik heb uh, wel hier familieleden die wapens hebben. En het is heel normaal. Dus ze gaan in het weekend naar de schietbaan of uh, heel veel wordt ook wel gejaagd hier. En mensen verzamelen wapens. En het, ja, het is een heel normaal deel van het, uh, van het leven hier eigenlijk wel. Ja, dankjewel Wouter Zantingen vanuit Washington. En volgende week praten we uiteraard weer met jou. Dankjewel. Ja, het einde van uh, het eerste uur van Nu al wakker zit er bijna op. Maar uh, na het uh, NOS-journaal zijn we weer terug met het tweede uur. Dan gaan we het onder andere hebben over de Arabische lente. Want uh, maandag was het twee jaar geleden dat in Tunesië de Arabische lente losbarst. We hebben daar een studiogast over, Frederik Kempman. En nog veel meer, maar eerst het Nationaal. Nu al wakker.